Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Drievoudig Paralympisch kampioen snowboarden Bibio Mentel is overleden. Op Instagram maakte haar familie het overlijden van de snowboardster bekend. Twintig jaar geleden kreeg ze voor het eerst botkanker. En de ziekte keerde later regelmatig terug. Sportverslaggever Edwin Peek volgde Mentel de laatste zeven jaar en was bevriend met haar. Zij straalt uh, positiviteit uit met alles wat ze doet. Ik uh, heb haar op haar slechtste uh, moment, ja nu is ze overleden, maar in haar leven bijna gezien... dat ze echt op bed lag. ik echt dacht van nou, die haalt het einde van de zomer niet. En uh, ondanks alles altijd positief en uh, ja, vooral een ontzettend lief mens. Premier Rutte schrijft op Twitter dat hij bedroefd is. Hij noemt Mentel een voorbeeld voor ons allen. Esther Vergeer, de chef de mission van de Nederlandse Paralympische ploeg... zegt dat Mentel een van de krachtigste vrouwen is die ze heeft leren kennen. Over twee weken is er een plan om de maatschappij weer te heropenen... als het aan de 25 burgemeesters uit het Veiligheidsberaad ligt. De burgemeesters willen dan een stappenplan met betrouwbare informatie over versoepelingen. Hun plan wordt de komende weken met de ministers De Jonge en Grapperhaus besproken. Griekenland krijgt 155 miljoen euro van de EU... Om nieuwe opvangcentra voor vluchtelingen te bouwen. Die moeten komen op de eilanden Lesbos en Chios. Daar leven nu bijna 14.000 vluchtelingen. De Griekse regering moet ervoor zorgen dat de nieuwe opvangcentra voor komende winter klaar zijn. En honderden mensen hebben weer een lading Instagram post kunnen plaatsen. Ze liep rond in het Bloesempark in Amsterdam. Ook deze man uit India nam een kijkje. Het spring begint met beautiful kleuren. Dus dit is de eerste kleur die we hier zien. En het geeft ons een heel goed gevoel om dit te zien. Ook deze vrouw kon wel even een uitje gebruiken. We zijn allemaal he, al zat met die corona en uh, met dit. Uh, opvrolijken, ja, uh, geeft geef ons een uh, heerlijke gevoel. De gemeente heeft wel maatregelen genomen om te voorkomen dat het erg druk wordt. Er mogen maximaal 150 bezoekers tegelijk in het park. En je mag niet langer dan een half uurtje blijven. Het weer. Vannacht kans in het binnenland op wat mist. Morgen eerst fris, later zonnig en wel plaatselijk 22 graden. Ik voel me niet zo lekker. een beetje verkouden. Ik blijf dus thuis en laat me testen.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 TV's contempt.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 From the start, oh, I was never sure. Before. Hou, oh, doe, I'm ah. Ze rolden door de maan. Ze zijn verhuisd naar een de land. Se laissant porter par le courant Se sont zijn leur vie qui commençait Ils n'étaient encore que des enfants des enfants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 een heleboel histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentre chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont quittés.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 them